De wietpas is per direct afgeschaft. en Vanaf 1 januari mogen de coffeeshops in heel Nederland... alleen nog drugs verkopen aan gebruikers uit Nederland... en niet aan toeristen. Verder mogen gemeenten zelf bepalen... hoe ze de overlast rond een coffeeshop aanpakken... schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Klanten van coffeeshops moeten alleen aantonen... dat ze in Nederland wonen. Omdat de overlast van drugstoeristen is teruggedrongen... is de registratie van klanten van coffeeshops... niet meer nodig, dus Opstelten. De koffieshops in Maastricht noemen het afschaffen van de wietpas een wassen neus, omdat klanten nog steeds een identiteitsbewijs en een uitpriksel uit het bevolkingsregister zouden moeten tonen. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking maakt 3 miljoen euro vrij voor hulp aan de Gazastrook. Volgens haar heeft de opgeleide strijd in het gebied enorme humanitaire gevolgen. Vooral aan medische hulp is behoefte, zegt Ploemen. Eerder dit jaar stelde Nederland al 5 miljoen euro beschikbaar voor hulp aan Gaza en de westelijke Jordaan-oever. 38 hulporganisaties deden vandaag een dringend beroep op Israël... de Palestijnen en wereldleiders om snel een wapenstilstand overeen te komen... omdat in de gaza een menselijke ramp zou dreigen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon gaat naar Israël en de westelijke jordaan om te spreken met premier Netanyahu en de Palestijnse leider Abbas. Ban is op dit moment in de Egyptische hoofdstad Cairo. Israël en de Hamas-beweging onderhandelen daar... over de voorwaarden voor een wapenstilstand... Dan spreekt er onder meer met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Amr... en secretaris-generaal El Arabi van de Arabische Liga. Er is ingebroken in het huis van de Duitse minister van Financiën Schäuble in Berlijn. Volgens de krant Berliner Morgenpost was Schäuble tijdens de inbraak niet thuis. De inbrekers zouden enkele persoonlijke spullen en een mobiele telefoon hebben meegenomen... De website van het Duitse nieuwsblad Fokus meldt dat in de mobiele telefoon van de minister belangrijke telefoonnummers en gegevens waren opgeslagen. Het is niet duidelijk of de dieven het speciaal op de woning van Schäuble hadden gemunt. Spanje wil iedere buitenlander die een huis koopt van 160.000 euro of meer... een permanente verblijfsvergunning geven. Het plan is nog niet definitief, maar de Spaanse premier Rajoy benadrukt... dat Spanje kopers moet vinden voor de enorme aantallen onverkochte huizen. Vooral Russen en Chinezen moeten hiermee worden gelokt. Het is nog onduidelijk of zo'n verblijfsvergunning alleen zal gelden voor Spanje of voor de hele Europese Unie. In Ierland en Portugal bestaan al soortgelijke lokkertjes. Alleen moeten buitenlanders daar vele tonnen meer neerleggen voor een huis inclusief verblijfsvergunning. De 28-jarige fietser die gisteravond in Breda door een auto werd aangereden is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De man en zijn fiets werden gisteravond gevonden in de berm langs de tramsingel in Breda.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 Het weer vannacht overwegend bewolkt en droog. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen overdag wordt het maximaal 10 graden. En ook dan is het bewolkt en droog. Woensdag trekt een regenstoring over. En daarna afwisselend droge dagen en dagen met regen. Dit was het NOS Journaal. Binnenkort gaat de AOW-leeftijd omhoog. Wat betekent dat voor u? Nu krijgt u nog AOW op de dag dat u 65 wordt. Dit verandert volgend jaar.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 Buiten is het 9 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. Wel fijn dat televisiekijkend Nederland een keer niet meteen smelt... bij het zien van een seksueel gefrustreerde boer. Welkom bij Met het oog op morgen van 19 november. Een dag die Barn Bilker, burgemeester van Kolmerland in Friesland... niet snel zal vergeten. We kijken met hem terug op deze dag. En dat doen we ook met de journalist van Omroep Friesland... die de zaak Vaatstra al vanaf de eerste dag verslaat. Nooit eerder werd een forensisch DNA-onderzoek op zo'n schaal uitgevoerd, althans niet in Nederland. En naar het zich nu dus laat aanzien met succes, wat zal het gevolg daarvan zijn voor de Nederlandse opsporingspraktijk? Een vraag aan hoogleraar criminalistiek Tom Broeders. En er is meer geweld in het oog. Het gaat slecht met de Kalashnikov. Althans, het gaat slecht met de fabriek waar het bekende, of moet ik zeggen, beruchte geweer wordt gemaakt. Over het wapen van de revolutionaire terroristen en kindsoldaten hoort u zometeen Dirk Staat van het Legermuseum en oorlogsverslaggever Arnold Karskens. En om vijf voor twaalf een remedie voor de kantoormens met een winterdip. Maar we beginnen met het nieuws van... Maandag 19 november. Ja, dit is een ongelofelijke mijlpaal. Nieuws van misdaadjournalist Peter Erde Vries. Dit is super, onvergeten. Ze hebben hem, de dader. Nu aan de telefoon, de vader van Marianne zei: Goedemorgen. Goedemorgen. Het is voorbij. Hij krijgt zijn leven terug. Echt blij om. Ook voor de familie. Het snel onvoorstelbaar. Je, je, je schrikt je rot. Het is al 13 jaar geleden dat, dat er nooit iets kwam. En nou ineens, op een zondagavond om een uur en elf, dan krijg je een bericht. Het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland gehouden... leidde tot de vermoedelijke dader. Het DNA-profiel van de aangehouden verdachte matcht met het DNA-profiel van het spoor. Het gaat om Jasper S., een 45-jarige melkveeboer uit een nabijgelegen dorp. U bent uw hond aan het uitlaten, mevrouw. U heeft het nieuws al gehoord? Ja, de tranen spromen in de ogen. Dat iemand is die daar 13 jaar over kan zwijgen. Ongelooflijk, nou, laat het eindelijk dan zover zijn. komt in een en dan is het begin direct erover te praten. Een mooie dag. Ik denk een prachtige mooie dag. Kan het dorp er nu een punt achter zetten, denkt u? Ja, ja eindelijk. Volgens mij moet u snel naar binnen gaan. Nu staat u in uw blote ja. benen en het vriest bijna. Oh ja, maar daar heb ik er wel voor over. Echt, ik ben zo blij. Er was ook ander nieuws. Hij ligt al maanden in coma na een ski-ongeluk in Oostenrijk. Maar sinds kort toont prins Frizo tekenen van zeer gering bewustzijn. Hij bevindt zich nu in het eerste niveau boven de vegetatieve staat, zeggen zijn artsen. Dat kan zich uiten in... Een uh, reactie die als uh, zodanig te herkennen is op een vraag. En dat is zo minimaal dat het niet de hele tijd aanwezig is. Dus dat is een enkele keer te zien. Het duurt volgens de RVD nog maanden voordat er meer duidelijkheid is over de situatie van de prins. Het medisch team is nog steeds zeer bezorgd. Terwijl er achter de schermen wordt gesproken over een staakt het vuren met Hamas... zegt Israël dat het klaar is voor een grondoffensief. Maar als het zover komt, is het niet de bedoeling dat Gaza wordt bezet, zegt president Peres. We, really, We willen alleen het vuur stoppen, zegt Peres. En daarmee bedoelt hij de raketten van Hamas. De leider van Hamas, Mashaal, is niet onder de indruk van de dreigementen. Nu is hij een het Hamas Als Israël een grondoorlog wilde, was het daar al lang mee begonnen, zei de Hamas-leider. Tussen de toespraken door gingen de beschietingen tussen beide partijen verder. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. We gaan verder met de krant van morgen gelezen en samengevat door Jan van der Putten. In de krant vanmorgen uiteraard veel verhalen over de zaak Marianne Vaatstra. En er klinkt kritiek op het DNA-onderzoek. Trouw zegt bijvoorbeeld in het commentaar... dat het nut van zo'n groot onderzoek is bewezen. Maar de druk zal toenemen om het middel vaker in te zetten. Het moet een laatste middel blijven... om een gruwelijk misdrijf van jaren geleden op te lossen. Ook NRC Next is kritisch. Er kleven juridische bezwaren aan de uitgebreide DNA-methode. Hele groepen burgers zijn ineens verdacht. De bewijslast wordt als het ware omgekeerd. Je bent schuldig... Tot tot het tegendeel is bewezen. Destijds ging het verhaal dat Vaatstra vermoord was door een asielzoeker. Het Nederlands Dagblad ging praten met Hilly Veenstra. Zij was in 1999 van de actiegroep AZC Nee. Die club wilde geen permanent asielzoekerscentrum in Kolm en maakte gebruik van de sentimenten rond de moord. Veenstra wil geen excuses maken richting de asielzoekers. Ze zegt, nu weet je beter. Ik heb toen in mijn onnozelheid meegedaan. Maar toen handelde ik wel uit oprechte bezorgdheid. Europa gaat de pensioenrichtlijnen aanpassen en Nederlandse pensioenfondsen huiveren als de buffereisen maar niet omhoog moeten en als de pensioenuitkeringen maar niet dalen. In het financiële dagblad stelt de voorzitter van de Europese pensioenautoriteit iedereen gerust. Gabriel Bernardino zegt het is nog niet helemaal duidelijk of hogere buffers nodig zijn. We zijn nog in de onderzoeksfase. En zelfs al moeten de buffers omhoog, dan betekent dat niet dat pensioenen direct moeten worden gekort. Of dat bedrijven meteen moeten bijstorten in het pensioenfonds. Natuurlijk staat ook de toestand van Prins Frizo in de krant. Hij vertoont tekenen van minimaal bewustzijn. En in het AD bijvoorbeeld temperen artsen het optimisme. Het lijkt goed nieuws, zeggen ze bij de Hersenstichting. Maar het kan nog steeds alle kanten op. Sommige mensen blijven jarenlang in die toestand van minimaal bewustzijn. Gif in kleding vervuilt het milieu, staat in Metro. Het stuk gaat over een campagne van Greenpeace over stoffen die in kleding worden verwerkt. Uit een test van kleding van twintig bekende merken bleek dat in het merendeel zogeheten NFA's zitten. NFA's is gif dat de hormoonhuishouding verstoort. Veel kledingmerken weigeren te beloven dat ze die stoffen niet meer gebruiken. In de Telegraaf het hachelijke avontuur van boswachter Jan uit Zwifterband. Hij was op patrouille in de natuurgebieden rond Lelystad... toen hij een melding kreeg over een verdachte bestelauto. De boswachter nam de vrouw die in die bestelauto zat mee in zijn eigen auto... maar werd toen ineens geramd door een grote tractor. De bestuurder en de vrouw gingen er vandoor en werden later gearresteerd. De bestuurder van die tractor wordt verdacht van poging tot doodslag. Voetballers willen graag hun shirtjes ruilen na de wedstrijd. Spits wilde weten, mag dat zomaar? Nee dus. En de krant maakte een belrondje langs eredivisieclubs. Er wordt goed op de centen gelet, zoveel is duidelijk. Bijvoorbeeld bij Rode JC mag niks, ruilen is te duur. En bij RKC Waalwijk krijgen de spelers vier uit en vier thuis tenuus. Ruilen en weggeven mag best, maar als die acht shirts op zijn... dan moeten ze de nieuwe outfits zelf betalen. En tot slot in de Volkskrant aandacht voor de liefdadigheidsactie Afrika voor Noorwegen. Zeg maar Nick en Simon die in Afrika schoolspullen uitdelen, maar dan andersom. Een paar Afrikaanse artiesten hebben een schrijnend YouTube-lied geschreven om radiators voor Noorwegen in te zamelen. Want in Noorwegen is het bitterkoud. In het filmpje op de website zijn oude mannen te zien die uitglijden op de bevroren wegen en Noorse dames die bibberend hun boodschapjes doen en gelukkig worden in Afrika kachels ingezameld om de armen door een wat warmte te bieden. Humor dus, met een live eetachtige achtige tearjerker. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En we hebben live muziek vandaag uh, hier in de studio van het Oog. Karsoe. Uh, zij is Turks-Nederlands en uh, haar album is net uit, Confession. En uh, het eerste lied dat je gaat spelen, hoe heet dat? Play My String. Succes. Dank je. Mm, pleasure is on mine with the hand around my waist. The feeling down my spine is more than I can take. I'm not a little girl anymore. Whistle in my ear so I can blush some cheeks for you. Share your cigarettes and I will light them up for you. Let's play on the floor on the night just like winter snow Moving like the sea that has when no ending at all You're not the little boy anymore Physical lover, you're undercover I'll hide you tonight Sparkling suffer Yes, my father I'll enjoy tonight Feel my curves like a personal love a dodge me soft like I'm a heart for a day Let's just hold on you were dressed in a suit, and if you sound like it, then I would do anything for you. Let's play on the floor. While my girl's gonna scrape my arms stuff for free, En zo, en zometeen uh, speel je nog een liedje. Je bent deze uitzending bij ons uh, te gast. We gaan het hebben over uh, de zaak Marianne Vaatstraat. Het ging er al de hele dag over. Bern Bilker is burgemeester van de gemeente Kolomerland waartoe ook Oudwoude behoort, waar uh, de verdachte woonde. Goedenavond. Goedenavond. Hoe zou u deze dag die achter ons ligt uh, omschrijven? Nou ja, in ieder geval zeer hectisch en dat uh, is ook in gevoelsmatig uh, heel hectisch. We werden echt heen en weer geslingerd tussen uh, opluchting, maar ook tussen uh, wat in oud-wouden gebeurt van een grote uh, ja, verslagenheid, is het bijna wel te noemen, uh, van een burger, van een inwoner van dit dorp die uh, ja, als ieder ander functioneert in de samenleving. Had u zich voorbereid op dat dit moment zou komen, omdat dat onderzoeker was? Natuurlijk had ik mij, hadden we ons voorbereid, maar we wisten niet waar. Uh, en we wisten ook niet natuurlijk 100% dat het uh, DNA-verwantschapsonderzoek uh, iets zou opleveren, maar dat de kans groot is dat wel. Maar je denkt toch, uh, ja, ja uh, waar zou het zijn? En, en, en we hadden een beetje de verwachting wel, met z'n allen. Het zou best in Zwagensteinen zelf kunnen zijn, maar ja, dat is ook nergens op gebaseerd. Dus dat het in Oud-Woude is, dat wist je ook niet van tevoren. Auke Zelderus is verslaggever van Omroep Friesland... al vanaf de eerste dag met deze zaken bezig. Auke, had je gedacht dat dit ooit zou gebeuren... Nou, toen uh, op een gegeven moment bekend werd dat die wet ging veranderen op uh, 1 april, toen heb ik wel gedacht van nou, uh, dit zou wel een opening kunnen bieden in deze zaak. In die zin, uh, ja, op een gegeven moment werd ook bekend dat het uh, vermoedelijk zou gaan om een bekende uit de omgeving. Nou ja, als je van dat scenario uitgaat en inderdaad al die mannen kunt onderzoeken, of in ieder geval de familieleden, ja, dan heb je in ieder geval uh, wel een net waarmee je heel veel vissen kunt vangen. En misschien ook wel de vis waar het om gaat. Ja, meneer Bilker, hoe was de sfeer voordat bekend werd wie het gedaan had... maar dat wel al bekend was dat het iemand uit de omgeving moest zijn? Ja, dat... Keken mensen met wantrouwen naar elkaar? Nee, uh, in tegendeel. Uh, dat DNA-onderzoek werd ook een beetje als een uh, bevrijding ervaren. Uh, dat voelde je overal. En ook vooral in de oproep uh, die gedaan werd van mannen, kom allemaal. Dat vond ik geweldig dat iedereen eigenlijk ook kwam. En dat er ook zo over gesproken werd van, ja, daar gaan we naartoe. Ook al is het de buurman, maar die dader moet boven water komen. En dat vond ik een, een soort van uh, algemeen gevoel van... nu is dit de laatste keer dat het kan en dan doen we dat. Dus in die zin ja werd het wel uh, ontvangen als uh, iets wat, wat er echt nodig was. Ja, ook eenzelfde rust. Iedereen kwam, ook uh, de verdachte zelf... Hoe kan dat, dat iemand zelf in de rij gaat staan om, om DNA af te staan... terwijl hij waarschijnlijk zelf weet dat hij daarmee door de mand gaat vallen? Hoe is dat mogelijk? Ja, ik, ja die vraag werd uiteraard ook gesteld uh, vanavond bij de persconferentie. Uh, ja, dat is opmerkelijk. Uh, aan de andere kant zie je wel eens vaker bij verdachte uh, eigenaardige uh, kwinkslagen... als ik het zo mag noemen. Uh, je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat hij heeft gedacht van... nou. Um, uh, er zijn, want er zijn dertig familieleden van hem uh, onderzocht in dit onderzoek, uh, dat hij vermoedelijk heeft gedacht: ja misschien word ik dan op die manier gepakt, uh, laat ik er maar gewoon heen gaan. Want ik heb gesproken met iemand die uh, deze verdachte heeft uh, ontmoet... op de dag dat hij naar het onderzoek ging, naar DNA-onderzoek... en dat hij zei van nou, ik moet opschieten, ik wil me nog even snel omkleden... want ik wil DNA afstaan. Nou, uh, dus die, die gretigheid die is bijna onverklaarbaar als je bedenkt... dat dat later de verdachte in deze zaak is. Ik heb het vaker meegemaakt uh, bij andere zaken, hier ook in Friesland... Dat verdachten gewoon zelf aanbieden om DNA uh, af te staan. En uiteindelijk daarmee uh, een eigen strop creëren, om het zo maar te noemen. Het is, het, is, het is apart. En misschien uh, kun je, is het herleiden aan een, een psychische stoornis. Dat weet je niet. Dat zal later blijken. Maar apart is het zeker. Ja, want je kan jezelf dan misschien net zo goed gewoon aangeven. G gezegd zijnde dat je de dader uh, zou zijn. En dat je daarmee dus ook weet dat je door de mand gaat vallen, dan kan je net zo goed in plaats van... naar het uh, DNA-afneemcentrum meteen naar de politie gaan. Ja, rationeel gezien zou je dat kunnen zeggen. Aan de andere kant heb ik me ook wel laten vertellen... door uh, psychologen en forensische deskundigen... dat, je, dat de druk uh, tussen 10 en 15 jaar... Uh, van een geheim dat je met je meedraagt zo groot wordt... dat je ja, in die tijd ook, um, als je dan aanleiding ziet om naar de politie te gaan... en in dit geval is dat misschien dat dna onderzoek geweest... dat, dat dan de druk zo hoog wordt dat je dan uh, overstag gaat... Maar dat blijft een mysterie. En ook het openbaar ministerie wilde geen antwoord geven op die vraag: van hoe kan dat nou? Natuurlijk wordt die vraag ook gesteld in de verhoren die vandaag zijn begonnen. Uh, van nou waarom ben je vrijwillig uh, naar uh, Colum gegaan, daar heeft die DNA afgestaan. Ja, dat is een antwoord dat we ook wel graag willen weten, natuurlijk. Ja, meneer Bilker, u zei aan de ene kant opluchting, aan de andere kant ook een schok in het dorp. Want het is uh, niet zo'n grote gemeenschap. En een van de inwoners. Is dus nu uh, een verdachte in deze zaak. Kent iedereen in het dorp uh, Jasper S? Jazeker. Ja, zeker. En uh, zeker de familie. Want uh, de familie is uh, al uh, ja, bijna, eerlijk gezegd, al eeuwenlang in dit dorp uh, actief. Uh, en dat geldt zeker ook voor uh, vader en moeder van, uh, van uh, verdachten. Dus uh, iedereen kent hen. Heeft en u contact u met, met... Het, Natuurlijk ook uh, is dat uh, dubbel hard dat het uh, zo bekend iemand is. Heeft u contact met de familie gehad van ja. de verdachte? Jazeker, ja. Dat doen we altijd. En heeft u ook contact met de familie Vaatstra gehad? Dat heb ik uh, nooit gehad, want dat is namelijk een, uh, een afspraak... dat de burgemeester van Dantemendeel uh, contact onderhoudt met de familie Vaatstra... omdat die in Dantemendeel woont. Anders was het misschien voor u ook wel extra moeilijk geweest... om met beide families op één dag nee, contact te nee, hebben? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, uh, we beleven als burgemeester soms hele rare dingen en toestanden en ongelukken. En dan gaan we uh, uh, oorzaken, een veroorzaker gaan we wel, uh, wel opzoeken. En dat zou ik ook normaal gedaan hebben als uh, de familie Vaatstra in Kalmeland woonde. Maar dat is niet het geval. En dat heeft uh, mijn collega bezocht. Hoe is dat uh, contact met uh, de familie van de verdachte verlopen? Uh, goed. Ik ken ze dus goed. Uh, uh, ja, goed. En ik moet zeggen, ze zijn gezien de vreselijke omstandigheden... Uh, ja, redelijk, redelijk eronder. Maar ik maak me wel zorgen. Dat, dat, het zijn niet zulke jonge mensen meer, die ouders. Dus dan denk je, ja, hoe komt dit? Maar redelijk goed. Maar het is nog maar één dag, hè? dus je kunt er heel, heel moeilijk iets van zeggen. En blijft u contact met ze houden? Ja hoor, ze wonen ook vlak op de hoek... Ik woon ook in dit dorp, dus uh, ik, ik, ik zie ze regelmatig. Hoe gaat het verder? Is, is hiermee uh, Denkt u de, de kousen af? Wordt het nu rustig of is dit uh, het begin van weer een woelige periode? Ik denk dat het uh, gezien alles wat we meegemaakt hebben met het DNA-onderzoek... dat men het besef had, dat was heel breed, ook in Oudwoude... van we werken hier allemaal aan mee, uh, dat ik toch denk dat de opluchting de overhand krijgt, dat we als uh, het dorp als aan zich uh, om de familie uh, heen staat, die het betreft, en dat we, ja natuurlijk komt er rechtelijk uh, de zaken nog en er komt uh, misschien nog wel meer achter vandaan, maar het echt, het onrust wat we jaren geleden hadden, dat voorspel ik niet. Alkensel, de rust, hoe, hoe is uh, de omgeving veranderd door deze zaak? Is, is daar al iets over te zeggen? Nou, wat, wat heel duidelijk is dat je ziet dat, dat zulke uh, grote zaken met een dergelijke impact. Uh, ja, grote gevolgen hebben voor de dorpsgemeenschap. eerst in zwaag Zwaagwesteinde heeft, de Westereen heet het nu officieel. Heeft, heeft altijd met het imago geworsteld van. wij zijn uh, het dorp van de moord uh, van, van Marianne Vaatse, waar Marianne Vaatse vandaan komt. We hoorden vandaag ook dat uh, in het dorp opgelucht werd gereageerd op het, op het nieuws... dat in ieder geval de verdachte niet uit, uh, uit zware gestijnen komt. En wat je nu weer ziet, is ja, de opluchting waar de burgemeester het over heeft... maar ook alweer... De emotie, uh, ook wel weer het verdriet, de, de stilte. Uh, wat gebeurt er in ons dorp, in Oudwoude? 700 ja. inwoners, uh, mensen kennen elkaar. Dus de medaille heeft vandaag twee kanten. Ja. En um, de, de, de impact uh, in het gebied is heel groot. Wat, wat mij wel is opgevallen de laatste jaren is dat waar het in het begin nog wel eens uh, ging over asielzoekers... en het zal toch vast wel iemand van het AZC zijn geweest... dat je met name uh, sinds de start van het DNA-onderzoek merkt... dat mensen uh, vaker zijn gaan denken van... het zou best wel eens iemand uit ons midden kunnen zijn... en dat ze er sterke rekening mee hebben gehouden. Dus in die zin komt ja. uh, het nieuws niet als een verrassing... maar wel als het dan in zo'n klein dorpje gebeurt... en iedereen kent de verdachte, dan is de impact natuurlijk heel groot... En hoe kijkt men terug op die tijd dat iedereen dacht dat het een asielzoeker zou zijn? Met schaamte? Ja, nou goed, uh, wat, wat ik begrepen heb is dat die groeperingen... die zijn vandaag richting mij in ieder geval heel stil... Uh, en die zijn de afgelopen jaren, uh, jaren heel rumoerig geweest, als ik het zo mag noemen, ook richting, richting pers. Ik heb ze vandaag niet gehoord. Um, ja, stil en, en misschien ook wel um, in schaamte van ja, wat, wat hebben wij altijd gedacht of wij hebben er altijd naast gezeten. Want ja, um, het, het scenario dat het 3 d team uh, heeft onderzocht, hè, het team van, van de politie, ja, dat klopt dan wel. Een, een, iemand uit de omgeving, en of het een bekende is geweest van Marianne, daar, dat horen we dan misschien nog, maar wel iemand uit de omgeving. En uh, ja, we spreken nog over verdachten, maar ja, uh, die 100% match... dat zegt natuurlijk uh, wel wat. Björn Bilker, dank u wel, burgemeester van de gemeente ja. Kolomerland en ook dank Aukes Selderust, verslaggever van Omroep Friesland. Ton Broeders is hoogleraar criminalistiek in Maastricht en in Leiden. Hij zit nu in de studio in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Had u al verwacht dat uh, de uitkomst van dit onderzoek... Zo'n treffer zou zijn dat het uh, meteen zo'n doorbraak zou opleveren? Ja, achteraf uh, klinkt dat misschien uh, altijd een beetje verdacht, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, dat uh, zeker verwachtte. Uh, als je kijkt naar de condities waaronder dat onderzoek heeft plaatsgevonden, uh, dat was kennelijk een sterk spoor, uh, dus een, een, een spoor dat uh, heel discriminerend was. Er was uh, ook uh, eigenlijk vrij lag sterk voor de hand dat dat. Uh, uh, ook uh, delict gerelateerd was. Dus dat dat spoor iets met het de delict te maken had. Het ging om sperma. Uh, en als je dan uh, in zo'n betrekkelijke uh, rurale omgeving... Uh, zo'n plattelandsomgeving zo'n groot onderzoek houdt... Ja, dan uh, is de kans dat je iemand vindt toch wel erg groot. Zeker als je dat ook doet met uh, verwantschapsonderzoek. Toch was er lange tijd veel uh, protest tegen dit soort uh, opsporingsmethoden, ja. uh, ja. vooral, van, vooral vanuit het uh, bestuur. Ja, hoe, hoe, hoe kijkt u daarop terug? Ja, vanuit het bestuurder weet ik niet. Ik denk dat... Uh, ja, je, je vraagt je soms wel eens af waar die koudwatervrees... Uh, ten, op, ten, ten opzichte van DNA vandaan komt. Hè? Peter Erde Vries, dat moeten we hem wel nageven... die heeft tien jaar geleden al gepleit voor een groot bevolkingsonderzoek. Uh, dat was weliswaar geen verwantschapsonderzoek... maar wel een groot bevolkingsonderzoek. En... De, je kunt je de vraag stellen in alle euforie die er nu heerst, waarom dat onderzoek niet eigenlijk veel eerder is uitgevoerd? Is die euforie ook niet gevaarlijk? Dat we misschien nu, omdat dit meteen zo'n succes uh, lijkt te zijn, doorschieten en ja, voor elke, elke moord maar meteen een grootschalig DNA-onderzoek wensen of een databank? Nee, dat, dat soort geluiden hoor je ja, wel. Ja, maar je moet, en daar begon ik eigenlijk ook mee... je moet altijd heel goed kijken naar welke zaak je voor je hebt. Met uh, andere woorden, je moet eigenlijk heel goed weten... dat dat spoor wat je hebt, dat dat technisch gezien een heel goed spoor is. Met andere woorden, uh, dat je daarmee heel veel mensen kunt uitsluiten. En je moet ook eigenlijk, uh, ja, het moet heel erg aannemelijk zijn... dat dat spoor iets met de delict te maken heeft. En dat was hier allebei, uh, die voorwaarden, Daaraan werd voldaan. Al met al uh, zou het dus misschien wel eens kunnen zijn... dat zelfs al zou je dit vaker toepassen... dat er helemaal niet zoveel zaken zijn waar je dit middel nodig hebt. Precies, dat denk ik inderdaad ook. Dat er maar betrekkelijk weinig zaken zijn die zich hiervoor lenen. Uh, dit was er één. Uh, ook de puttense moordzaak uh, was er één geweest. Toen heeft men wel een bevolkingsonderzoek uitgevoerd. Maar uh, de zaak waarin eerst twee ver verkeerde mensen veroordeeld zijn... en later uiteindelijk uh, rond P... Uh, de Christel Ambrosius was de slachtoffer van die zaak. Uh, daar had men het ook kunnen doen. Maar daar had men de straal, uh, laten we zeggen, te kort getrokken. Dus te weinig mensen had men opgeroepen. Als men dat uh, wat had uitgebreid... dan had men toen meteen al rond P in het vizier gekregen. Nu gaat het uh, um, over uh, min of meer rurale gebieden. Mm -hmm. Veel moorden vinden plaats in de stad. Zou zo'n onderzoek daar ooit kunnen werken? Bijvoorbeeld als iemand in, uh, op de Dam in Amsterdam wordt uh, vermoord. Ja, dat lijkt me nou niet meteen de beste plaatsdelict... om zo'n onderzoek op van toepassing te, te verklaren. Waarom niet? Omdat je daar toch moet rekenen met veel passanten... met veel mensen die daar niet regelmatig komen... die daar eigenlijk ook geen binding hebben. Um, dus, maar er zijn ook in steden wel gebieden, denk ik... waar de, laten we zeggen, de, de, de, de mensen die er vindt wat, wat vaster aan de, aan de, aan de, aan de grond vastzitten... Zou je, zou je bijna kunnen zeggen. Dus je moet daar toch... Iedere zaak op, zich, op, op zijn eigen meritisch beoordelen, denk ik. Dus je moet een zaak hebben waarin niet al te veel uh, verdachten... Uh, in aanmerking komen voor een onderzoek. Er moet een DNA-spoor zijn. Ja. Uh, een regisseur heeft wel eens verteld in dit programma... dat de meeste moorden zitten dader huilend op de rand van het bed... met het bebloede mes in de hand en zegt, wat heb ik gedaan? Ja, dat zijn impuls, heeft die gewoon impuls gepleegd worden. En ja, dat, uh, maar je hebt natuurlijk ook, uh, laten we zeggen, uh, voorverdachte raden. Je hebt ook afrekeningen aan ja, hoe dit zal misschien ook een impuls geweest zijn. Um, en ja, je kunt je inderdaad afvragen... Uh, hoe kan het zijn dat uh, de verdachte zichzelf uh, meldt... in de zin dat hij meedoet aan het DNA-onderzoek? Uh, ja... Ik denk ook als het een klassiek bevolkingsonderzoek geweest was... dus niet een verwantschapsonderzoek, ook dan was het zo geweest dat als zijn broer en zijn vader wel gingen... dan was het ook opgevallen dat hij niet ging. En dus dan, ook dan zou de druk om wel te gaan misschien best groot geweest zijn. Dan al met al is het zo dat als zelfs de dader uh, niet deelneemt... dan is de kans dat hij indirect door zijn familie uh, toch tegen de lamp loopt... of in ieder geval in het vizier komt... Ja, en het vizier komt. Dat was vroeger ook al mogelijk natuurlijk. Want dan kon je gewoon zien van, hé, hey, die komt niet. Maar nu is het ook mogelijk om uh, uh, via uh, familieleden uit te komen bij de dader. En dat is alleen maar mogelijk door die wetgeving die per 1 april in werking is getreden. Dit was een vrijwillig onderzoek. Hoe vrijwillig is zo'n onderzoek feitelijk nou? Het foldertje was vrij dwingend. Er stond uh, deelname wordt zeer aanbevolen. Je weet dat je familie gaat. Je weet dat in de gemeenschap ja. er grote druk is om te gaan, dat het verdacht wordt geacht als je niet gaat. Is het dan eigenlijk niet een beetje raar om het nog vrijwillig te noemen? Ja strikt genomen is het natuurlijk vrijwillig, want je wordt niet gedwongen. ik denk ook niet dat dat een goede zaak zou zijn als je mensen zou gaan dwingen. Ik denk dat je inderdaad moet proberen mensen te overtuigen van het belang, zodat ze een verstandige afweging kunnen maken. En als ik zo luister naar de geluiden uit uh, uh, deze zaak, dan lijkt het erop dat een hoop uh, mannen uh, dat uh, inderdaad overtuigd zijn geraakt van het belang van het onderzoek. Ja, we moeten ook voorzichtig zijn. Dat werd vandaag ook netjes ja. door iedereen gezegd. Van nou ja, het is maar één spoor en dat maakt nog geen dader. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dat is natuurlijk heel verstandig. Al, al was het alleen maar omdat het recht zijn loop nog moet hebben. Uh, er moet nog uh, meer onderzoek gedaan worden. Uh, je zou bijvoorbeeld al kunnen argumenteren dat oké, okay, er is sperma gevonden... en dat zou kunnen betekenen dat er eh, tenminste seksuele activiteit is geweest. Maar je bent dan nog niet meteen bij moord of bij doodslag of wat dan ook. Eh, dus ook daar zal nog een verhaal bij moeten komen... dat DNA-bewijs, daarvan kun je eigenlijk alleen maar zeggen... dat dat betekent dat eh, die donor, eh, de verdachte... dat het toch eigenlijk vrijwel niet is uit te sluiten... dat hij de donor is van dat sperma. Dat is wat je ervan kunt zeggen. En hoe het daar dan gekomen is, dat uh, is aan Precies. zijn advocaat om daar uh, iets over te zeggen. Nou, en op het Openbaar Ministerie natuurlijk. Die zullen daar wellicht verschillende lezingen over hebben. Wat nog wel, wel van belang is, dat is dat die, in die aansteker... die ook uh, in, op, op haar gevonden is, hè, die, daar zat een, is een haartje ingevonden. En dat haartje matcht ook met de verdachte. En dat betekent dat je eigenlijk al twee stukjes uh, bewijs hebt. Uh, maar goed, daar zal toch nog uh, iets uh, bij moeten komen, denk ik. Ton Broeders, hoogleraar criminalistiek in Maastricht en Leiden. Dank. En hier aangeschoven is parlementair redacteur Hans Andringa. Hallo, uh, welkom Hans. Hallo. Want deze zaak wordt vast in Den Haag ook met veel aandacht uh, gevolgd. Je, je las in verschillende media vandaag um, een roep van... ja, dit moeten we vaker doen. Uh, dit soort maatregelen moeten vaker worden doorgevoerd. Hoor je dat ook al in Den Haag? Ja, dat hoor je wel degelijk. Vooral ook omdat de Tweede Kamer uh, nog maar heel recent inderdaad het heeft mogelijk gemaakt dat het soort onderzoek dat we nu vandaag hebben gezien, het resultaat ervan, dat dat uh, is toegevoegd aan uh, de maatregelen die genomen kunnen worden. Er was een DNA. wetswijziging voor nodig. Ja, precies. Uh, de uitbreiding van, van de criteria dat je met DNA materiaal uh, kunt werken en ook uh, onder welke omstandigheden... gebruik gemaakt kan worden van uh, de DNA-databanken. Er was een aantal jaar geleden een uh, meerderheid in de Tweede Kamer. Althans, er was niet echt over gestemd. Maar als je de partijen die ervoor waren op zou tellen... zou je wellicht op een meerderheid uitkomen. Die vonden dat het verplicht uh, afnemen van DNA... voor een nationale databank bespreekbaar moest zijn. Zo'n soort formulering. Hoe zit dat nu? Nou, voor zover die meerderheid er was, is het er nu zeker niet. Want uh, ik heb vandaag eens een rondje gemaakt... langs alle partijen, langs justitiewoordvoerders. En uh, ja, er is eigenlijk niemand te vinden. Ook partijen van wie je misschien zou verwachten, VVD of PVV... dat die flink hard willen optreden. Uh, die zijn ook niet een voorstander van zo'n nationale databank... waar iedereen in zit. Omdat dan het principe eigenlijk omgekeerd wordt. Uh, want dan zou iedereen eigenlijk schuldig kunnen zijn, totdat je bewezen hebt dat het niet zo is. Bijvoorbeeld via dat DNA-onderzoek. En dat is toch wel principieel heel erg lastig voor de Kamer... om met zo'n groots opgezette databank akkoord te gaan. En het is heel duur en we moeten bezuinigen. Ook niet onbelangrijk. belangrijk. Dat zou zeker nu, maar de justitiewoordvoerders... hebben het dan voornamelijk over het principiële verschil in de rechtspraak... dat je niet uh, iedereen in principe schuldig kan verklaren doordat ze in zo'n databank hebben... totdat de test uitwijst dat je niks mee te maken hebt. Er was ook nog vorige maand het bericht dat minister Schippers... plannen zou hebben om eh, DNA-materiaal dat al is afgenomen... dat al in ziekenhuizen eh, aanwezig is... Eh, beschikbaar te stellen voor justitieel onderzoek. Hoe staat het daarmee? Nou, dat is inderdaad een plant. Dat is op een gegeven moment uh, naar buiten gekomen. Um, daarna is er eigenlijk ook niet zoveel meer van uh, gehoord. En ook vandaag uh, uh, kreeg ik nog van alle kanten te horen dat er geen steun is voor dit plan voor zover het al een echt plan is uh, omdat daar toch ook wel een nadeel aan zit dat ziekenhuizen daar moet je gewoon naartoe kunnen gaan als je hulp nodig hebt als je nu uh, in je achterhoofd hebt van hé hey, wat gaat er met mijn DNA gebeuren dan zou je als het ware ziekenhuizen een verlengstuk maken van het opsporingssysteem uh, van justitie en die vermenging daar voelen partijen ook helemaal niets voor dus uh, voor zover mevrouw Schippers van plan was om uh, dit in te dienen denk ik uh, ten eerste dat ze het er heel lastig mee zou krijgen. En ten tweede dat het uh, op basis van wat ik vandaag hierover heb gehoord... van alle partijen, dat het ook geen enkele kans zou hebben. Hans Andringa, dankjewel. je wel. is uh, uh, nog steeds in de studio, zit uh, klaar achter haar toetsen. Um, voor je uh, nog een nummer gaat spelen voor ons. Uh, op het ITVA is een documentaire uh, te zien die helemaal over jou gaat. Je hebt je laten volgen. Hoe lang? Ja. Vijf jaar. Vijf jaar? Ja. Vijf jaar elke dag gevolgd door een cameraploeg nee, nee, nee. of, of hoe lang? Nee. Uh, ik ben gevolgd door Mercedes Stalinghoef. En dat zou eerst tien uh, filmdagen worden. En dat zijn er volgens mij iets van 100, 150 geworden. Want ze heeft me gevolgd in Carnegie Hall in 2009. En uh, is geboorte door van mijn ouders. Dus het is een beetje een behoorlijk uh, uit de hand gelopen uh, drie, uh, dagen geworden. En uh, ja, hij is nu in de, de bioscopen. Dus ja, uh, yeah, mensen kunnen op mijn website kan ook kijken waar hij nog draait. Vergeet je dan dat de camera er is als je honderd als je dagen lang gevolgd wordt? Nee, ik heb me altijd uh, blijven herinneren dat, dat, er, dat ik niet alleen was. Dat er bij wijze van al uh, duizenden mensen meekeken op, dat moment, op, de, op het moment dat de camera er was. En, uh, wat dat deed was... je dan niet wat je anders wel zou hebben gedaan? Ja, ik denk dat uh, ik ben in de film nog best wel best brutaal tegen mijn moeder. Maar het is ook mijn puberteit geweest. Hè? Maar in het echt is dat erger? Stilte, ja. Ik denk het wel. Nou, Je houdt, je houdt gewoon rekening mee van uh, wat, je, wat je soms misschien wilt zeggen. Want daarom heeft het ook zo lang geduurd. Want uh, som, uh, soms had ze het gevoel dat ik uh, toch nog een beetje gesloten was. Want bijvoorbeeld mijn vriend, die, die, die, wij wilden eerst niet dat hij in de film zou komen. Maar na de hand wel meer dan vier jaar hadden, dachten we nou oké. Okay. En toen vond ze eindelijk dat, dat toen hij erin mocht, dat, dat ze eindelijk een beetje klaar was met de film. Maar je hebt de film ook zelf op je, op je website uh, gezet. Dus waarschijnlijk ben je tevreden met het resultaat. Ja, ik heb, ik heb de data neergezet uh, waar ze te zien zijn. Ja, zeker. Want uh, eergisteren was uh, de première Tuschinski in zaal 1. In echt uh, prime time. En uh, echt bijna ja, honderden mensen die zagen de film. En toen vond ik ook echt gewoon geen scène meer of minder. Dat het gewoon precies uh, perfect was, was ja, gemonteerd, gefilmd en vertoond was die avond, ja. Een document uh, ook voor jezelf? Voor, ja, voor de denk, later. ja, ook later voor de familie, want mijn hele familie is eigenlijk een beetje gevolgd. Ja. En je album, dat heb ik al gezegd, uh, is net uit. Je, je tweede album, maar je eerste echte album. Want het eerste album was een, een live album, Confession. Ja. En welk nummer ga je nu spelen? Nu gaan we Gissen waleren spelen. Dat is een uh, Turks nummer. Ga je gang. Dank je wel. Carsu was dat de titel van het liedje, zal ik niet uh, herhalen. Maar het album waar het vandaan komt heet Confession. Yes. Dank je wel, leuk dat je er Dank was. Je. Het gaat niet goed met het beroemdste geweer ter wereld, de Russische Kalashnikov. Er worden namelijk te weinig van besteld om de fabriek open te houden. Goed nieuws op zich, zou je zeggen, met wapens. Maar op initiatief van naamgever Michael Kalashnikov, middels 93 jaar oud... heeft president Poetin een reddingsplan aangekondigd. We gaan praten over dit legendarische, beruchte geweer. Wat is er aan de hand met de Kalashnikov? Dirk Staat zit hier, is directeur collecties van het Legermuseum in Delft. Hartelijk welkom. Ja. En aan de telefoon oorlogsverslaggever Arnold Karskens. Goedenavond. Goedenavond. Wat was de laatste keer dat je een Kalashnikov zag? Ik? Ja. Oh, um, nou dat was in, uh, in Syrië. Ja. Ah, oh ja, Ze worden zeker in het Midden-Oosten veel gebruikt natuurlijk. Z zeker Syrië is de bondgenoot van de, uh, van de, van de, van de Sovjet-Unie in Rusland nu... Uh, dus die heeft een uh, nou ja, uh, pakhuizen vol met die wapens. En waar heb je ze toch meer gezien? Nou, bijna over, overal hoor. Uh, met name in Afrika en, en, en Azië. Dat zijn toch de grote afzetgebieden in Amerika. Bijvoorbeeld in Mexico en, en, en, en in Colombia is het toch wel wat minder. Omdat ze veel meer aangewezen zijn op die Amerikaanse wapenmarkt. Maar alles wat ooit een beetje onder de invloed sfeer van de Sovjet-Unie of Rusland is geweest... Uh, ...dat handelt. Je hebt nog steeds de AK-47 als standaardwapen. Dat is de andere naam voor Kalashnikov, de AK-47. Dirk Staat, um, veel mensen, veel luisteraars zien niet zo vaak wapens... en dat is volgens mij goed nieuws. Toch zouden ze de Kalashnikov waarschijnlijk wel makkelijk kunnen herkennen. Waar herken je hem aan? Ja, het is een icoon qua vorm. Uh, het is een, ja, hoe moet je hem beschrijven? Een wapen met een, uh, een gasaftaploop aan, het, aan, het, aan de monding... wat die heel karakteristiek is, een krom magazijn, gebogen magazijn. En... Uh, ja, wat Arnold zegt, zijn overal. En ik denk dat het een, een sport zou zijn om te kijken... of je één dag zou kunnen vinden in een Nederlands Dagblad... waarop geen foto van een Kalashnikov ergens in de krant staat. Wat is het succes van de Kalashnikov geweest? Ik denk het feit dat het een door de Sovjet-Unie gemaakt wapen is geweest. Dus en dat is... de Sovjet-Unie zoveel invloed had in de wereld... dat ze dat wapen verspreiden? Ja, er zijn, er zijn er wel 100 miljoen of zo wordt geschat van die wapens in de wereld. Wat natuurlijk ongelooflijk is. Er is geen enkel wapen dat zo verspreid, is waar er zoveel gemaakt zijn... En het is natuurlijk ook wel een goed ding. Waarom is het een goed ding? Nou, omdat meneer Kalashnikov zeg maar, van, van een aantal wapens... de goede eigenschappen heeft uh, samengebracht in dat geweer van hem. En uh, daardoor is het heel betrouwbaar, heel eenvoudig... en makkelijk uit elkaar te halen, makkelijk te repareren. en Heel, heel betrouwbaar. Want het ergste wat je kan gebeuren is dat je uh, oog in oog met de vijand staat... en dat je wapen hapert, lijkt me. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. En dat gebeurde wel vaak met andere wapens? Nou, in ieder geval vaker dan met een Kalasnikov, ja. De Kalashnikov, die doet het. Die doet het altijd. Ja. Hoe, bedacht, hoe bedacht hij dat wapen, die, die meneer Kalashnikov? Het draagt zijn naam. Uh, ja. Het geweer is beroemder dan de man. Maar wat was het voor man en hoe bedacht hij dat wapen? Je hebt hem wel eens ontmoet ook, hè? Ja, dat klopt. We hebben, we hebben in het legermuseum ooit een expositie gehad, een aantal jaren terug, over de Kalashnikov. En die is door hem geopend. Arnold sprak daarover ook. Maar uh, dat was de, de, de generaal zelf. En dat was natuurlijk wel bijzonder, want het is hoe dan ook een bijzondere man. Van een iconische, ja, ontwerper van een iconisch, iconisch ding. Hij was gewoon in dienst van het Sovjetleger als wapenontwerper? Ja, hij was dan voor dus hij werkte bij de tanks in de oorlog. En toen is hij gewond geraakt, door een, toen, toen een Duitse granaat op zijn, op, zijn, op zijn tank klapte. En uh, ja, daarna is hij uh, wapens gaan ontwerpen. En hij was eigenlijk heel erg gedreven in de zin van... Uh, ik ga zorgen dat mijn land een heel goed geweer heeft... om uh, te zorgen dat er nooit meer zulke akelige uh, mensen over de vloer komen... Dat was een beetje een idee. Was hij nog steeds trots op dat wapen? Hij is trots op de techniek ervan. Het, het is natuurlijk een techneut, dat moet je niet vergeten. Dus hij, is heel, hij is trots op de techniek en dat het, het feit dat het een goed wapen is. Maar hij heeft ook wel eens gezegd, en dat zei hij ook in het museum... van. Ja, als ik nou, als ik nou alles terugkijk, had ik misschien beter een grasmaaier kunnen ontwerpen. Want een echt mooi wapen is een wapen dat hapert, ten slotte. <laughs> Dat ligt aan in welke situatie je zit, denk ik. Arnold Karskens, uh, ja. heb jij een bepaalde associatie met de Kalashnikov? Je, je bent heel veel op strijdtonelen over de hele wereld geweest. Uh, heb jij er negatieve gevoelens bij? Nou ja, soms wel natuurlijk. Als er op met zo'n ding op je wordt geschoten, dan, uh, dan heb je de, is het niet je beste vriend. Maar ik heb het ook wel een paar keer, dat heb ik toen ook bij die opening van Explosie gezegd. Je hebt toch een paar keer mijn leven gered, hè? En, en als je maar aan de goede kant staat van, uh, laten we van het geweer, dus aan de, aan de kolfkant, ja, dan kan het, kan het je ook redden. En, en, en zo, zo moet je dat ook zien. Het is natuurlijk het, het symbool van de opstand van, van de revolutie geworden, dat wapen. Omdat het natuurlijk ook veel onderdrukte heeft geholpen in de strijd naar, naar vrijheid en, en democratie. En dat zei die, die, die, die Kalashnikov toen ook tegen mij, dat hij natuurlijk, ja, hij ook wel begrijpt, begreep dat er heel veel mensen om het leven zijn gekomen. Maar natuurlijk ook, en zeker in de Sovjet-Unie in die tijd, natuurlijk dat gewoon een heel erg belangrijk wapen was om zich, ja, nou ja, te, te verdedigen in, in de toekomst tegen het, tegen het fascisme. Is het ooit dus hij, geteld hoeveel mensen gesneuveld zijn door een Kalashnikov? Nou, dat zijn, dat zijn er... Nou, ik denk dat het honderden duizenden zijn geweest, hoor. En je moet ook niet vergeten... Kijk eens, de, de Russische Kalashnikovs, zoals hij die ontworpen heeft... van het Russische staal, dat waren de beste. Maar er waren er natuurlijk ook, ja, bijvoorbeeld uit Roemenië... en, en, en in de stammengebieden van, van Pakistan, waar die Kalashnikovs ook werden gemaakt. Nou, daar kon je drie keer mee schieten en dan zetten die lopen uit. En dan kwam die kogel misschien om het... 100 of 200 meter verder, hè? en dat waren natuurlijk de hele, hele slechte. Dus er was natuurlijk ook veel namaak van diezelfde Kalashnikov. Maar het, het, het, het echte, het pure, en dat weet ik bijvoorbeeld van, uh, van de Mujahideen uh, toen ze nog vochten tegen de Russen, nou, dat was toch een, ja, het bezit hebben van, van een Russische Kalashnikov, ook al was het een vijand, omdat hij toch ja, de perfectie nastreefde. Voor, uh, voor de mensen die. Uh, nou ja, euh, zichzelf verzetten tegen de euh, bezetter. Ja, Dirk Staat, het, het was het, het wapen van de revolutionair. Inmiddels zou je kunnen zeggen het wapen van de kindsoldaat. Heeft het imago van, van de Kalashnikov een deuk opgelopen? Ja, dan, dat zou betekenen dat het daarvoor geen deuk had. Maar kijk, ja, wapen... Wapens hebben altijd een deuk in het imago. Nou, ja, dat weet ik niet. Wat zou er gebeuren als de politie morgen geen pistool meer zou hebben? Dat kun je ook afvragen. Ja, tuurlijk. Okay. Um, en dus, ja. dus dat is wat Arnold ook zegt. Dat wapen zelf is niet partijdig. Um, ja, natuurlijk heeft er, zit er ook een, veel, een aantal negatieve connotaties aan het wapen, absoluut. Dat het nu slecht gaat met die fabriek, zegt dat iets over de politiek? Zegt dat iets over het feit dat er andere machten... met dus ook andere wapens in de wereld zijn? Werkt dat zo? Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met de teleurgang van de Sovjet-Unie. En, en alle satellietstaten en alle regimes die zij van wapens voorzagen... dat dat systeem niet meer werkt. Maar ja, het is ook zo dat het, het Russische leger heeft een ander geweer geadopteerd. Zeg maar, de AN, de Nikonov, de AN-94... Niet dat het nog heel goed gaat, want de Kalashnikovs blijken toch wel erg goed te zijn. Maar formeel is het Russische leger niet meer met Kalashnikovs uh, het bewapen. Althans, de Nikonovs zou, zou dat moeten gaan vervangen. En dat heeft natuurlijk ook een effect op de, de Kalashnikov-fabriek. Zou u de klank herkennen van de Kalashnikov? Heeft hij een typische klank? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Zo, kunt u die omschrijven? Nou ja, het, het zijn allemaal hele harde klappen, maar de ene harde klap is wat anders dan de ander. Uh, de Kalashnikov is een, heel, een, een soort kort geblaf wat ik wel kan onderscheiden van een ander geweer. Dirk Staat van het Weger Museum in Delft. En Arnold Karskens, oorlogsverslaggever, dank jullie wel. SOMETHING TELLS YOU YOU SHOULD GO BEAR DOWN YOU HAVE ALWAYS KNOWN SOMETHING SWEET IS ON THE OTHER SIDE Mama's gonna cry for you, Papa might disown you. You are getting ready for the ride. So won't you come over here? Come over here. Come over here. The shirt you think you like There's all kinds of shades of white Embrace the color in your life You can't see beyond the wall Paradise for those who fall Out of grace or simply out of sight So won't you come over here Come over here Come over here Come over here Someone out there will hate you of okay. what Bettens, nog bekend van Case Choice, het nummer heette Overheers, is inmiddels verkast van België naar Los Angeles. De Kalashnikov was een deprimerende uitvinding, maar in de 5 voor 12 hebben we nog een veel deprimerender uitvinding. Het is 5 voor 12. De systeemplafonds, misschien wel de meest deprimerende uitvinding aller tijden. Die eindeloos saaie aaneenschakeling van witte platen, die is voorbij, want vandaag werd bekend dat er een oplossing is... namelijk een fotoscherm met een blauwe lucht... zodat het net lijkt alsof je naar de wolkenhemel kijkt. Hans Becker, goedenavond. Ja, goedenavond. U bent voormalig bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas in Rotterdam. Uh, u heeft weleens weken naar uw eigen verpleegtehuis, naar het plafond van uw eigen verpleegtehuis moeten staren. Hoe was dat? Ja, dat was uh, natuurlijk wel een gekke ervaring. Dat is zes weken geweest. Hè. Ik had een auto-ongeluk gekregen. Een flink auto-ongeluk, had ik een gebroken rug. Uh, instabiele breuk heet dat. Hè. Dus uh, zo'n wervel die, uh, die ge gebroken is, maar die kun je moeilijk opereren. Dus die moet aan elkaar kleven. Dat wil zeggen, je moet heel stil blijven liggen. En ja hoor, dan lag ik in mijn eigen verpleeghuis... na een, een, een tochtje met de helikopter van München naar uh, Rotterdam. En, uh, toevallig net een nieuw gerenoveerde kamer... Uh, lag ik naar het plafond te kijken, kon niet anders, want je, je moest doodstil blijven liggen. En dat, en dat plafond, hier... hoe omschrijft u dat plafond? Want u heeft uh, genoeg tijd gehad om het te bestuderen. Ja, ja natuurlijk, zes weken. Nou? Hoe ja, lelijk natuurlijk, en die systeemplafonds zijn al nou, lelijk... als je er gewoon even naar kijkt, maar dan kijk je gelijk weer naar de grond of naar iets anders. Maar als je in een bed ligt en je blijft maar omhoog kijken met nog van die lelijke uh, uh, ventilatie-tegels uh, uh, erin. Het zag er niet uit. Het werd steeds vervelender. Dus, Kortom, uh, maar nu is er dan dit nieuwe idee, het zal u aanspreken... Uh, een oplossing, een, een fotoscherm dat je naar de lucht kijkt... om de kantoren uh, mensen wat minder depressief te maken in de winter. Hoe zou uw droomplafond eruit zien? Ja, nou ja, zelf heb ik, ben ik er toen al aan begonnen, hè. Om er wat op te schilderen. En toen hadden we van die platen die je dan doorzichtig kon maken. Hè, met, met beelden erop. Uh, gewoon uh, fotobeelden. Hè. Maar het lijkt me geweldig als je daar uh, naar, naar boven ligt te kijken. en je ziet bewegende beelden. Hè, dat je dus, uh, in een de soort videoscherm. De tijd... Ja, een soort videoscherm. Het lijkt me wel leuk wat die jongens of meisjes of kunstenaars gedaan hebben. Uh, ik, ik was laatst in het Louwman Museum, een geweldig museum in Wassenaar... In, in, in over oude auto's. En die hadden ook een overdekt dorpspijn gemaakt. En daar zag ik weer die lelijke plafond in. Dat had ze wel blauw gemaakt, hoor. Maar toen dacht ik, jong, dan zie ik dat lelijke plafond weer. En die ja, kunnen misschien laten we daarmee ophouden. Ja. ja, ja, misschien kunnen ze wat leren ermee, hè. Dus uh, Ja, Hans Becker, dank u wel. nacht. Vanacht nog even ja. naar het plafond staren en dan lekker slapen. Dank u wel. Dit was de oog voor vanavond. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Dank u wel voor het luisteren. Goedenavond. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen.